Dat irriteerde Maarten. Als u Franse Driehoek ook beter vindt, is het beslist. Zeg hij, kwaad Als u het even goed vindt ook. U hebt de beslissing in de hand. Maar Weerter had niet de moed om die te nemen. Frans Veen. Hier is het. E-N-V-E. Wat -E. zou dat betekenen? Maarten yes. en Maarten en Nicolien!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 Dat is maar een grapje. Maar geen aardig grapje. Nee, ik kan hem wel tegen, hoor. Verdomme zeker. Die man zei dat het een heel goeie was. Ik heb in Wolf Hezen een dagboek bijgehouden.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 Nee, het is toch zo. Zwoerd. Het is beroerd genoeg toch? Ja, Zwoerd. Schiet u op? Ik heb wel. Vergelijk daarnaast in het Nederlands. Mooi. Zwarte, behaarde huid en oud Engels swored, sans huid. middelhoog behaarde hoofdhuid, oud Noors, Zwerder.